Uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen middag Goedemiddag, zometeen in ons mediaforum twee oud-sporters Thijs Sonneveld en Elzemieke Mieke -Havinga. De Mark Robin Visser is met zijn sportzomerbus in Almelo. Nu het NOS-nieuws met Dorald Megens. Minister Schippers reageert gematigd positief op het initiatief van 40 ziekenhuizen om samen met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis aan te bieden. De ziekenhuizen vinden dat grote verzekeraars nu te veel macht hebben. En ze verzetten zich tegen de visie van de verzekeraars dat er te veel ziekenhuizen zijn. De polis zou 5 tot 10 procent goedkoper zijn dan vergelijkbare polissen. Schippers daarover. Dat kan binnen het systeem zoals we het hebben. En ieder initiatief dat de kosten uh, omlaag brengt en de kwaliteit hetzelfde houdt of beter maakt, daar ben ik voor. Minister Schippers is het niet eens met de 40 ziekenhuizen dat er nu te veel macht zit bij grote verzekeraars. In een dorp in de Duitse deelstaat neder heeft een vader zijn vier kinderen om het leven gebracht. Daarna probeerde hij zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. De 36-jarige man ligt in het ziekenhuis. Hij had een afscheidsbrief achtergelaten. Waarschijnlijk waren huwelijksproblemen zijn motief. De moeder van de kinderen was op vakantie. De financiële topman van woningcorporatie Vestia, Marcel de V, is vrijgelaten. Hij wordt verdacht van omkoping, witwassen en belastingfraude. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar de V is op verzoek van het OM vrijgelaten, omdat het niet noodzakelijk is voor het onderzoek dat hij langer vast blijft zitten. De V werd in april opgepakt. Hij was bij Vestia verantwoordelijk voor het financieel beleid. Onder zijn leiding ging de woningcorporatie bijna failliet. Advocaat Monique van Halscheffer heeft bekend dat ze voor miljoenen heeft gefraudeerd. Dat zegt de deken van de Orde van Advocaten in de regio Den Haag. Van Halscheffer vervalste stukken om cliënten ertoe te bewegen... grote bedragen over te maken naar haar kantoorrekeningen. En van het geld kocht ze dure spullen. De fraude kwam aan het licht doordat medewerkers van het kantoor... van Van Halscheffer aan de bel trokken. De advocaat is geschorst en zit op dit moment in voorlopige hechtenis. In verband met de strafzaak tegen zijn vrouw... legde het Utrechtse PVV-statenlid Jos van Halscheffer... vorige week zijn functie neer. Het weer vanmiddag tijdelijk droog. Af en toe zon staat een matige aan zee, vrij krachtige wind. Het is 18 tot 21 graden. Vanavond gaat het weer regenen. Morgenochtend vooral in het oosten nog een bui. Smiddags is het vrijwel overal droog awb Verkeersinformatie. Op dit moment negen files, een paar files springen eruit. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 9 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maastricht Airport en Maastricht 7 kilometer. Tussen het knooppunt Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk 5 kilometer. En op de A325 Arnhem richting Berg en Dal. Daar staat voor de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer.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 We hebben Nederlandse journalisten gespioneerd tijdens de Olympische Spelen in Peking. Dat bespreken we zo meteen in het Forum Eerst naar Italië. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stolphorst. De ja, regering overlegt vandaag over een nieuw pakket van hervormingsmaatregelen. Premier Monti ging meteen na zijn aantreden hard aan de slag om de economische problemen het hoofd te bieden. Maar hij moet nu verder vooruitkijken. Het opvallendst, er wordt wel bezuinigd, maar vooral ook heel veel geïnvesteerd. NMS-correspondent Bas Mesters. Bas, Italië gaat dus veel investeren, maar waarin? Ja, dat is echt een heel pakket aan maatregelen. Bijvoorbeeld stimuleringsmaatregelen om in zonne-energie te investeren. Mensen kunnen 50% terugkrijgen als ze zonnepanelen op het dak zetten. Maar ook um, stimuleringsmaatregelen voor mensen die hun huis willen verbouwen... Of herstructureren of restaureren. Die kunnen ook tot bijna 70.000 euro terugkrijgen. Voor de rest komen er plannen en fondsen om infrastructuur te verbeteren. Achterstandswijken te verbeteren in de steden. En er komen mogelijkheden voor de bedrijven om obligatieleningen uit te zetten op de markt. Waarbij ze de banken minder nodig hebben maar gewoon naar de markt kunnen gaan. Justitie moet zich gaan versnellen zodat eh, als er zeg maar, eh, schadevergoedingen betaald moeten worden, dat, dat, al, dat die procedures niet meer zo lang duren. Er komen eh, allerlei andere kleinere en grotere maatregelen. En daarnaast wordt er ook enorm eh, gekeken naar de uitgaven van de overheid nog een keer. Um, nou, die, die laatste uh, maatregel die je noemt, is, dat snap ik. Maar investeren in, in, in zonne-energie voor huizen en, en, en restauratie, uh, subsidies, zeg maar... dat draagt toch niet echt bij aan uh, het uh, verlossen van Italië van al die schulden die ze hebben? Nou, je moet je voorstellen dat uh, er enerzijds nog voor ongeveer 30 miljard uh, uh, hervormd gaat worden. Alleen dit al jaar moet er nog 5 miljard extra worden gevonden. Volgend jaar 9 miljard. Um, en die investeringen die zijn nodig. Bijvoorbeeld Er wordt, gaat ook geïnvesteerd worden in het aannemen van jonge academici... die in de beta-wetenschappen zijn afgestudeerd... maar die niet aan een baan kunnen komen. Okay. Dat zijn allemaal dingen die moeten gaan leiden tot, tot meer werkgelegenheid... meer productie, meer groei. En De grote vraag is natuurlijk waar komt het geld straks allemaal vandaan... en is het te betalen? Uh, Monti denkt van wel. Je moet je ook realiseren dat Italië in tegenstelling tot Nederland op dit moment... Um, ...geen begrotingstekort heeft als je de staatsschuld en de rente die daarover betaald moet worden niet meetelt. Dat kan Nederland nog niet zeggen, dus er is wel heel veel gedaan op ja. dit moment al in Italië. Maar ze zitten natuurlijk met die enorme staatsschuld ja. die gevaarlijk groot is. En als de rente stijgt, zoals nu, ja, dan krijg je toch uh, dat je steeds meer moet afbetalen en dat is gevaarlijk. Er wordt uh, veel geïnvesteerd, maar er moet natuurlijk nog meer bezuinigd worden. Waarop gaat dat gebeuren? Er zal bezuinigd worden, dat is meer een, een soort modelbezuiniging... een beetje voor de vaak op de escortes voor mensen... In Rome die, die bedreigd worden, de politici. Daar werken duizend mensen in de bewaking zo van politici en belangrijke rechters en dergelijke. Daar wordt wat op bezuinigd. Maar de grote bezuinigingen vinden plaats door eh, langzaam de provincies te gaan afschaffen. En door heel veel bedrijven die nu nog in handen zijn van de gemeente te privatiseren. Daar moet het grote geld vandaan komen. En uit het uh, verkopen van, um, van eigendommen van de staat. Mooie gebieden, mooie terreinen, mooie... Um, uh, huizen en, uh, en kastelen en dergelijke. Oké, okay, basmeesters vanuit Rome, dankjewel. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Don't you forget about me the simple minds. Het uh, mediaforum met een oud topsporter Elsmieke Haviga en met nog een oud topsporter ex wielrenner en uh, sportjournalist Thijs Zonneveld. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Thijs, heel even aan jou nog de vraag. Hoe staat het toch met de berg die wij in de polder zouden krijgen ten behoeve van het wielrennen? Uh, nou, niet alleen ten behoeve van het wielrennen hoor. Oh nou, ja, er dus, wordt we we ook wel een ski, heel stuk van. meer. Ja. Nou, maar, ja, we zijn heel erg ja. bezig met de opwekking van schone energie gaaf. en dat soort oh. dingen. En ja, Het gaat nog, steeds, uh, gaat nog steeds echt de goede kant op. Wanneer zijn, is hij er? Uh, als we eerst het onderzoek hebben afgerond en daarna alle vergunningen. Is, uh, we zijn voorlopig nog wel even bezig. En we zijn nu gewoon heel druk bezig om het haalbaarheidsonderzoek uh, zo professioneel mogelijk te doen. En daarvoor hebben we, ja het is heel simpel. Het is ook een beetje Geldbeden. flauw misschien, maar ja. Ja, we hebben uiteindelijk geld nodig en daar, uh, daar zijn we nu mee bezig. Berg geld. Ja. Goed, het is inmiddels twee dagen geleden dat Nederland ten onder ging tegen Duitsland. En over twee dagen moet het elftal zich nog één keer opladen uh, en boven zichzelf uitstijgen. Dat zeker, tegen Portugal. We hadden het er net onder de platel even over. Dat is flauw om te zeggen, maar dus doen we het namelijk nog even een keertje. Um, uh, uh, uh, uh, beide zeer kritisch, hoorde ik al. Uh, Elze Miek, om met jou te beginnen. Je, jij zei uh, zojuist, uh, het is geen team. Uh, uh, je bent zelf natuurlijk oud teamsporter, uh, uh, voor degenen die dat niet weten... Op zeer hoog niveau gehockeyd. Ja. Je weet dus alles van, team, van teams ja. en teamdynamiek. Kan je iets zien in uh, het Elftal van Van Marwijk... waardoor het geen team is... Ja, dat is natuurlijk altijd de magie van de sport, hè? waarom lukt het op enig moment wel en op ander moment niet. Maar wat je hier wel heel erg uh, het gevoel krijgt, is dat ze bezig zijn met iets wat ze in het verleden gepresteerd hebben en veel te weinig in het nu zijn. En zorgen dat, ze dat wat er nu moet gebeuren, uh, als het belangrijkste maken. Ik vond het ook zo raar dat je hoorde ze ook steeds van als ze maar de energie terug hebben van toen. Weet je? Als we dat gevoel van toen maar weer hebben. Ja, het gevoel van toen uh, zijn twee jaar verder. Dus er zit een soort van, uh, mentaal denk ik... een hele rare sprong die ze maken. Namelijk terug in plaats van naar het nu. Maar dat, dat daaruit blijkt gewoon dat ze het nu niet hebben. En hopen op, dat, op die oude ja, vorm dat die weer terugkomt. Ja, op die oude vorm, ja... En dat is nog nooit gelukt volgens mij in de sport. Nee. En wat, je, wat mij verbaast is dat er zo weinig vernieuwing is doorgevoerd. Ja, dan kan je zeggen: hè, met Willems daar op, op linksachter. Maar, dat was ja, zei, het, maar, zo, maar hoog. ja, hallo. Ja, het is, ja. Ik vind echt onbegrijpelijk dat je zo'n jongen voor de leeuwen gooit. die, die echt niet bewezen heeft in de competitie. om op hoog niveau wedstrijd na wedstrijd top te zijn. Ja, het doet het nog niet eens slecht. Nee, dat vind ik ook. Hij is nog niet eens van de een van de slechtste. Maar... Zegt ook veel verdacht. Ja. Maar goed, er zijn mensen... Zo, ze, maar je hebt terug. het over ver, ver, ver, vernieuwing, verjonging. Uh, iedereen is er volgens mij wel over eens... dat dit de beste spelers van Nederland zijn. Nou, of Ik ben het niet met je eens. Nee, nee. Wie zou je erbij om, bij willen hebben? Toch? Nou, Ik vind het onbegrijpelijk dat uh, Anita of uh, Emmanuel's er niet hmm. is. En uh, dat, is echt, dat zijn jongens die al zoveel uh, op hoog niveau... internationaal wedstrijd hebben gespeeld. Dat moet je gewoon hebben. Ja, maar het maar vernieuwen zit ook in je hoofd. hè? Kijk, uh, Ik ben het helemaal eens wat Els zegt. We, le we leven echt in het verleden. We leven, in, we leven twee jaar geleden. We doen nog steeds alsof we de ene beste van de wereld zijn. Ja. We teren op resultaten uit het verleden. En we gaan, ja, we gaan gewoon de eerste wedstrijd in met het idee... Um, straks komen de Duitsers, terwijl we eerst nog tegen Denemarken moeten. Ja. Dat doen wij als publiek, dat doen de spelers, dat doen de bunchcoats. Iedereen is, is alleen maar bezig met... Nou ja, zoals ik, dit, dit door een Belgische doen, Door een Belgische verslaggever, die stuurde mij een mailtje met... Um, hoe kan het toch dat jullie vooraf het toernooi het hebben over... Um, of er wel of niet een viering is als jullie fysie willen. Nou, ik, ik wil het net zeggen. Alsof, ja, dat, er, dat, alsof dat, we alleen eerste eerst of tweede dat, kunnen worden. Ja. En we zijn al zover alleen maar bezig met, maar je, met de, kun... de eindfase. Ja, ja, maar dat, in, dat impliceert toch dat onze sagarijnigheid erin opgesloten zit uh, dat wij niet meer kunnen verliezen. Dat we ook dat niet meer als supporter accepteren. Dat je in sport ook wel eens iets kan verliezen. Dat kan ja, toch gewoon goed, gebeuren? Je mag van mij best verliezen als je echt op alle fronten het gevoel hebt dat het top was. En dat iedereen op zijn toppen van zijn kunnen, zowel de begeleiding als ja. de spelers, als alles eromheen. Dat je dan zegt, jongens, oké, okay, daar zat niet meer in. Wij hebben allemaal deze frustratie. Omdat we zien met deze spelers dat er eigenlijk veel meer in zit, maar het komt er niet uit. Nou, die frustratie hebben ze natuurlijk zelf als ik, ook. Jij zegt, je moet vernieuwen um, uh, en dan hebben we... Misschien niet de goede bondschoot? Want die heeft zich zeg maar niet getoond als een groot vernieuwer. Niet echt. Maar ik denk dat we één ding niet moeten onderschatten. Ik denk dat de rol van Frank de Boer in de af, in de, tijdens het WK uh, hè, in Zuid-Afrika... dat die waanzinnig groot was. Die is tactisch-technisch echt goed. Hij heeft heel goed in de gaten wat er moet gebeuren. En ik denk, met alle respect voor Philip Cocu... Ik denk dat dat gewoon een heel andere persoonlijkheid ook is. Dat zie je ook aan zijn hele non-verbale communicatie. En je, als je kijkt naar die jongen, dan zie je gewoon wat meer... Uh, voorzichtigheid, uh, net even... Ja, weet je, het zijn net de details natuurlijk die het verschil maken. Tijdens waarom lukt het die Spanjaarden nou wel? Want die zijn natuurlijk oh, Europese dat... kampioen geworden, wereldkampioen Kijk. geworden en die lopen weer te ballen alsof, er, of, alsof ze dat uh, niet zijn. Maar nou, ik, huh? ik, ik, ik denk dat wij sowieso in Nederland wel met al onze misschien zeker met de teamsporters, wel een beetje dat hebben. Als je kijkt naar het Nederlands Elftal in de geschiedenis, dan is elk goed toernooi uh, werd gevolgd door een slecht toernooi. Oh. Het is... Zelfs uh, 74 en 78 zat nog een slecht toernooi tussen in no. 76. Nou, ja, denk aan het Europese kampioenschap in 88. Toen we twee jaar later met dezelfde spelers die nog beter waren geworden. Die bij hun clubs de sterren van, de, van het veld speelden. Um, ja, op dat moment uh, in, in 90 ging het eigenlijk zoals nu. Dat je, dat je staat met een team waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat, die dat die we geeft, zo ja. slecht voetballen met deze gasten op het veld? We hebben de duurste voorhoede van allemaal. Hoe is het mogelijk? Dat, dat, is, dat zie je gewoon. En ik denk dat het een team... zeker een Nederlands uh, team heeft heel erg nodig... dat ze ergens voor moeten vechten. Dat ze een bewijsdrang hebben, dat ze honger hebben. Maar waar haal je die motivatie dan uit? Nou ja, uit... Een slecht bijvoorbeeld. Ik bijvoorbeeld. Ja, als ze nu heel slecht ja, spelen. Je we toch hebben toch twee motivatie halen uit, uit een goed afgelopen vorig Nee, Daar heb hebben, wij echt moeite, daar hebben we, en we hebben Nederlandse sporters over het algemeen best wel moeite mee. Nou, Ik moet zeggen, ik, het is lang geleden... maar heel veel keer op rij wereldkampioen, olympisch kampioen geworden. Dus het hoeft niet zo te zijn. Alleen ik denk wel dat, dat je op een of andere manier... Uh, die motivatie, nou, als je kijkt naar deze groep jongens... die hebben natuurlijk na dat WK zoveel meegemaakt. Zijn zulke sterren geworden. En... Dan wordt het lastig om vanuit. Kijk, uiteindelijk gaat het over je eigen intrinsieke motivatie. En ja. ik weet zeker, of het nou snijder is of wie dan ook. Die jongens willen allemaal heel graag hoor. Maar dan is wel de magie van de bondscoach En de hele begeleiding ja. daaromheen. Vergeet de rest niet. Want het is niet één man. Het is het hele, hele soepie. die ervoor moet zorgen. Maar dat... wat twee jaar geleden. Dat hij echt ontzettend goed deden. En dat, hij, dat heeft deze groep heel erg nodig. Als je het van vanaf nee. buiten bekijkt, dat ze woede nodig hebben. Ja. Die gasten allemaal en Twee jaar geleden was dat juist zo goed dat we over het randje gingen. Dat we over het randje durfden en dat we heel agressief durfden te zijn. Dat de jongen bij wijze van spreken de ribbenkast van Alonso... in twee jaar durfde te minder, schoppen. Maar goed. Nou ja, hoe hoe ranzig die overtreding ook was. Dat toonde wel de wil om te winnen. Ja. En die is er nu. Hé hey jongens, maar is het heel naïef gedacht? Dit is het eind van een seizoen. Kijk eens wat die mannen achter de rug hebben ondertussen. Die hebben zoveel wedstrijden gespeeld op zulke hoge niveaus. De afgelopen maanden, hè? Het ja, is maar... ook, is het, is het, jullie zijn topsport Is het op te brengen om nu Natuurlijk Tuurlijk meer... is het mooiste wat er is, Goverd. Dit is waar je eigenlijk Ja, maar eigenlijk je kan fysiek maar speelt mee. Ja, nou, maar ja... Dat was twee jaar geleden niet anders. Dit concert, en dat geldt voor alle, alle andere teams. Natuurlijk, maar je ziet ook het fanen van Ronaldo. Ja, nou dat ja, lukt ja goed, het, het lukt is natuurlijk... de sterren niet. Maar goed, dan ben je dus als begeleidingsteam daarbij. En hm. dan zeg je, jongens, ik zie gewoon uh, Robben. Hm. Topper, maar even nu niet... Nou, dan zet je die narsing er neer. Ja. lijkt me, en, ja. lijkt me een er veel feest. Veel, even tot slot, want ah. lef, even, gaat er veel veranderen <laughs> nog voor Portugal? Dan nu wel? Nou ja, ik denk dat, die, ik laat, denk dat uh, Van Marwijk... heeft gecapituleerd in de, in de rust... van Nederland-Duitsland. In feite heeft hij daar de Veranderingen doorgevoerd waarop iedereen zat te wachten. Maar ja, dat was wel anderhalf wedstrijd te laat. En ik denk dat dit niet, ja, het zou nog ongeloofwaardig zijn als die weer teruggaat naar het oude systeem. Dat gaat hij zeker niet doen. Maar de vraag is even: hoe vernieuwend kan die ja. zijn? En wat is dat dan? Als je dat nooit geoefend hebt? Want dat is dan ook nog een beetje een probleem. Goed, volgende onderwerp. Dus CER had uh, financieel geograaf Ewald van Engelen gevraagd een kom te schrijven. Doe ik ga, gaat iets niet helemaal goed begonnen? Uh, Jawel, nee, dat, oh. is, dat is een leuk onderwerp. En dat willen we. Uh, gaan we het uh, uh, bes bespreken met onze, uh, onze leden van het uh, Forum. Maar ik moet even naar onze regie kijken of we, do of we door kunnen. Nou, of, dat dat we uh, of dat wel alweer. Uh, naar nou onze vriend van Velzen, want die was hier vorige week. Dat is een andere van Velzen. Alle zanger. Roed. We, we gaan er even door. Goed. Uh, uh, Financieel geograaf Ewald van Engelen. Uh, die had, uh, was gevraagd een kom te schrijven in hun magazine hè, van de Ser. Sociaal-economische Raad. Heeft ook een kom in de Groen Amsterdammer. Maar na twee keer moet hij alweer het veld ruimen. Zijn kritische columns en ook zijn taalgebruik ging de Ser veel te ver. Engelen zelf snapt er helemaal niet van. Hij noemt het <coughs> in zijn woorden kutcensuur. Mag een kritiek uiten op de organisatie waarvoor hij schrijft dat is eigenlijk de centrale vraag. Ik kijk even uh, naar jou Thijs. Nou, het zou altijd... je bent altijd kritisch. Nee, nou, ik vind het echt heel raar vinden dat je als columnist je ergens aan moet houden. Ja. Afgezien van het feit ja, er zijn bepaalde dingen. Ik wel eens kritisch geweest op je eigen uh, blad Nu.nl, Sport. Uh, nu. Ja, de ik, site. Vind, ik vind dat je dat sowieso ja, of je, nou, of je nou voor een krant schrijft of voor een online magazine of voor uh, ik vind dat je altijd kritisch moet zijn en ik ja, ik als ik nu even, zo even 1, 2, 3 nadenk uit mijn eigen uh, verleden. Dan, ja, ik heb wel kritiek gehad op de leiding van nu.nl... toen er een aantal mensen, waaronder de hoofdredacteur, weggingen. Toen heb ik wel een soort van column geschreven... waarin dat in het belachelijke werd getrokken. En als, als dat soort dingen niet kunnen, ja, waarom heb je dan columnisten? Die zijn er. Nou ja, om... dit, dit zijn bedrijfsbladen. Mag jij, Elsemieke, als je bij wijze van spreken voor de hockeybond in het hockeyblaadje een column hebt zeggen: weg met de bondscoach, weg met het hoofdbestuur. Ja. Ja, ja, Philip Koken al gedaan, toch? Ik weet het <laughs> niet. Maar... Nou ja, die is af en toe best kritisch. Maar dat vind, een bond vind ik ook nog anders. Kijk, dus nou, cert... Dit is ook een clubblad: sociale, economische. Ja, ja, um... Neem nog geen columnist. Het gekke vind ik, maak dan afspraken met elkaar... waar de grenzen liggen voordat je aan zo'n karwei begint... anders zie je het aankomen. Ja, dat, dat, dat begrijp ik ook niet. Ik vind het zo ontzettend naïef. Ja. Je weet toch wat je in huis haalt. En, uh, en dan, uh, ja... Ik, ik, ik begrijp wel dat er een soort van verschil is... tussen een, een krant uh, en een bedrijfsblad. Weet je? Daar zit wel, maar dat weet iedereen als hij er van tevoren aan begint. Maar je haalt iemand on onafhankelijk van buiten... Ja. die erom bekend staat dat hij een kritische kritische geluid heeft. En dan, is ontsla, het kritisch onts, en dan, ja, dan gaan we hem, hem, Of dan, dan stop je ermee omdat hij kritisch is... en van buiten komt en onafhankelijk is. Ja, bekendste voorbeeld is misschien wel Joep van Tekken, die ja. natuurlijk uh, NRC uh, werkelijk door het slijk haalde. Dat schreef je ook in het NRC... vanwege de affaire met uh, Jannetje Koelewijn. Ja. Nou, maar dat is mooi van de NRC. Maar dat vind ik ook een. Weet je, die hebben natuurlijk ook de onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Gaat thuis voor schrijven. Zou... Ja, heel goed. Ja, heel goed. Maar dat ja, ook even niks. Nou... Nee, maar dat zou ook heel gek zijn als ze daar iets van hadden gezegd. Ja. Of in ieder geval daar iets mee hadden gedaan. En dat had niemand begrepen. Dus, dus daarin vind ik het ook echt logisch. Bij, bij een bedrijfsblad moeten mensen niet proberen een dagbladje te spelen. Als je dat dus eigenlijk niet kan, want daar komt het op neer. Je moet ook wel zelf kritisch kunnen zijn. Ik heb die column gelezen. Ik vind... Jongens, we uh, hebben al genoeg uh, over de kleine soren. Ah, nee, we, we, we, ja, we, <laughs> ja, we gaan, ja, gaan ja, naar het grote buitenlandse <laughs> nieuws. Hey, j -j Jullie komen in buitenlanden. Zou je voor het karretje van de ANVD laten spannen... de, de inlichtingen- uh, en veiligheidsdienst om eens uh, rond te kijken... zoals de geruchten nu willen uh, dat journalisten benaderd zijn... op de Spelen in Peking? Ja, ik vond het wel een opmerkelijk bericht, moet ik zeggen. Nou, weet je, volgens mij is het... Als ik erover nadenk, als staatsburger, als het goed is voor mijn land... zou ik best denken dat ik, uh, ja, onschuldige informatie... gewoon mijn burgerplicht, als dat een soort van burgerplicht is... Kennen wij al helemaal niet meer in dit land ja, trouwens. Je bent er niet over geleid om, uh, om mensen nee. te gaan uithoren. Ja, nee, ja, je maar, kan Nee, interviewen maar, natuurlijk, is ja, ja, niet van, nee, maar, maar. dat is dus de vraag. Wat is dat dan precies? Maar ik geloof, of tenminste, ik begrijp dat ze daar ook voor betaald zouden zijn... en een rapport moeten ja. schrijven. Ja, weet je, dat gaat dan te ver. Dat is moet het geloofwaardig, het... Thijs. Nee, je je gewoon... nee. Nee, nee. Nee. nee, maar dan moet je het niet doen. Maar ik, als, is... je het, als je het gewoon doet vanuit je burgerzin... Mag het? Ik vind het ook zo lullig. Weet je, in Nederland, hebben wij. Is het überhaupt als we een geheime dienst hebben? Een soort James Bondje ja, spelen. Heel belangrijk. Ja, het, het, <laughs> gaat om, het gaat om. Ze hebben Chinese officials moeten fotograferen. die contact opnamen met Nederlandse, met Nederlandse mensen uit het bedrijfsleven. Ik vind het echt, echt waar? Ja, dat, het is zo lullig. Ah, ja. Telegraaf komt daarmee. Uh, ja, ja. wat, wat, wat, is, dat, is dat kwalijk? Dat heb heb je daar een mening over. Ja? Nee. Nee. nee, dat vind ik prima. Dat hoort toch erbij? Maar dat je is... gelooft het dus ook. Nou nee, dat is, dat is, ik, ik, weet je, ik weet gewoon niet helemaal wat hier nou echt van waar is. Ik vind het precies wat je... Ik vind zo knullig dat ik eigenlijk niet kan geloven dat het zo waar is. Of juist yes, wel. Ja uh, nou ja, goed, misschien dan wel. Maar ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vind gewoon dat wij wel eens na kunnen denken over wat goed is als burger... wat je voor je land oh, moet ja. doen. De IVD weet genoeg hoor, die gaat wel in met nee, elzamek nee, nee, in nee, nee, nee, nee, maar dat, ik, ik vind niet dat, we, dat je meteen moet zeggen van... Nou, dat kan niet. Alleen, ik, ja, dan moet je het gewoon nou, ik doen vind, als Ik, ik, ik vind, vind dat je niks. wel moet, moet zeggen, dat kan niet. Dat, dit is als journalist? Precies, ja, ik vind dat, echt, uh, dat zijn echt de werelden door elkaar. Als het gaat om uh, je land redden... Ja, <laughs> als dan als, dan we als, als China nieuw, een is. bom aan het ontwikkelen is om om Nederland te gooien... dan vind ik het een ander verhaal, maar dit is zo is lullig. Ja, maar maar dat is belang. Maar dat weten we toch niet? Nee. Nou ja, wat, er, wat hier stond, was, was tamelijk lullig. En ik geloof ook niet dat China plan heeft om Nederland van de kaart te vegen. Laten nou, open, ik kijk, wat ik... Goed, wat... Ik, nou, ik vind het gewoon zo lachwekkend. Ja. De, de, dat is het. Ja. Maar goed, dat, misschien is het helemaal niet lachwekkend. We hebben het misschien geen idee. Als het waar is, dan ben ik wel benieuwd wie. Ja. ja. Goed, je we, ja. we, we moeten een rij naar maken aan dit mediaforum met Elze Mieke Haverga en Thijs Zonneveld. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Ja, Mensen die een verkeersboete krijgen, moeten gewoon de administratiekosten betalen is besloten door het Hof in een zaak die hoogleraar Bernd van der Meulen had aangespannen. Wat gebeurde er? Meneer van der Meulen kreeg een boete voor te hard rijden. So far, so good, kun je zeggen. Maar hij was het niet eens met de 6 euro administratiekosten. Die moest hij ook betalen. En met het feit dat hij daartegen niet in beroep kon gaan. Voor de rechter in Amsterdam kreeg hij aanvankelijk gelijk. Maar het Hof in Leeuwarden was hierover klip en klaar en helder. Eén. Het in rekening brengen van administratiekosten kan aan de rechter worden voorgelegd. Twee. Het in rekening brengen van administratiekosten bij de inning van verkeersboetes... is niet in strijd met nationale en internationale regelgevingen. Ja, laten we beginnen met de reactie op de uitspraak, meneer Van der Meulen. Wat vindt u ervan? Ik ben heel blij. Hier ben ik voor begonnen om duidelijkheid te krijgen... dat burgers argumenten naar voren mogen brengen tegen administratiekosten... Daar heeft de rechter in 2010 al eens jaar op gezegd. Dat heeft justitie keer op keer naast zich neergelegd. En nu is een hoger beroep klip en klaar vastgesteld dat dat kan. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje een dubbele uitspraak. Het Hof zegt in eerste instantie je mag beroep aantekenen tegen die administratiekosten. Maar aan de andere kant zegt het Hof ja het is niet in strijd met de regels om de administratiekosten op te leggen. Heeft het dan nut om beroep aan te tekenen? Oh ja, mijn argumenten hebben het Hof niet overtuigd. En iedereen die betere argumenten heeft, die mag het proberen. Wat waren uw argumenten? De kantoorrechter in Amsterdam heeft gezegd... dat niemand hoeft te betalen voor zijn eigen boete. Daarover heeft justitie gezegd... Van nou, dat is een beginsel waar de rechter niks mee kan. Dus dat heb ik verder onderbouwd met internationale uh, bepalingen. Europees verdrag voor de rechten van de mens. Bupo-verdrag. En daarvan heeft het uh, Hof nu gezegd... Van nou, dat staat er niet op die manier in. Het is natuurlijk uh, koffiedik kijken, maar stel u had wel gelijk gekregen van het Hof. Had het dan betekend dat het CEIB, het Centraal Justitieel Kassenbureau al die administratiekosten had moeten terugbetalen? Nou oh ja, dat lijkt mij wel. In februari heeft de rechter Amsterdam gezegd uh, dat het niet mag. Dus vanaf februari hadden ze het dan op zijn minst kunnen weten. En ook sinds februari hebben ze geweigerd beroepen in behandeling te nemen. Daarvan staat nu vast dat dat fout is, dus ik neem aan dat ze dat gaan repareren. Stopt het hierbij? Voor mij wel. Voor heel veel anderen gaat het nu beginnen. Ja. Hoe bedoelt u dat? Voor heel veel anderen gaat het nu beginnen? Dat iedereen die punten wil maken tegen die administratiekosten... daarvan is nu duidelijk uh, dat ze dat... Uh, kunnen doen. Ja, want dat was voor de duidelijkheid ook niet mogelijk. Je kon überhaupt niet in beroep tegen die administratiekosten. Dat is voor mij het struikelpunt geweest. Sinds 2009 staat op boetebeschikkingen. als je bezwaar hebt tegen de boete, kan je daartegen argumenten brengen, kan je dat tegen je beroep. Als je bezwaar hebt tegen administratiekosten, kan je niet in beroep. Ik, ik vind dat dat niet kan in de rechtsstaat, dat, dat de staat bij, bij voorbaat al zegt... dat bepaalde lasten buiten de rijkwijde van de rechtsbescherming zijn. Daarvan heeft het Hof nu bepaald van nee, inderdaad, ook daarover uh, kunnen wij oordelen. En dat hebben ze nu gedaan. Alleen op een manier waarbij ik geen gelijk gekregen heb. Ja, dat is al in de game. De uitspraak was vandaag hier in Leeuwarden. Uh, u moet nog naar huis. Let u een beetje op de snelheid? Ik ben met openbaar vervoer. Dat is makkelijk. Dank u wel. Als lief. En de vraagsteller die u zojuist hoorde was uh, Paul Sanders. Het is half drie, tijd voor het nieuws door het Legens. Woningcorporatie Portaal in Baarn heeft een tekort van 550 miljoen euro. Dat komt doordat Portaal risicovolle derivaten heeft afgesloten. Producten die een verzekering bieden tegen rentestijgingen. Portaal zegt dat het tekort geen acute problemen oplevert. Die kunnen wel ontstaan als de rente verder daalt. Staatssecretaris Wekers maakt zich geen zorgen over de situatie van vijf Nederlandse banken. Vanochtend werd bekend dat kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid heeft verlaagd van de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat ze in de problemen komen, zegt Wekers. Minister Schippers is gematigd positief over het initiatief van 40 ziekenhuizen om met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe goedkopere zorgpolis aan te bieden. Ziekenhuizen vinden dat grote verzekeraars te veel macht hebben. Schippers zegt dat ze voor ieder initiatief is dat de kosten in de zorg met behoud van kwaliteit omlaag brengt, maar ze vindt niet dat er nu te veel macht zit bij de grote verzekeraars. En de financiële topman van woningcorporatie Vestia, Marcel de V, is vrijgelaten. Het onderzoek is nog gaande, maar het is niet nodig dat hij nog langer vast blijft zitten, zegt het OM. De V wordt verdacht van omkoping, witwassen en belastingfraude. En onder zijn leiding ging Vestia bijna failliet. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het is een typische vrijdagmiddagspits. Er zit al veel vertraging op de wegen naar het zuiden en het oosten. Grote problemen nu in het zuiden van Limburg op de A2 richting België. Heeft te maken met de schade aan het, aan het wegdek bij Maastricht. Ik begin met de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knopendel 2 kilometer. De rechter reishoek is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. A2 dan Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht. Er zit daar een gat van 1 bij 1 in de weg. Dat moet nu gerepareerd worden. Geeft ook aardig wat vertraging al. Vanaf Maastricht-Aken Airport tot aan Maastricht staat 7 kilometer. Verkeer richting Luik in België kan het beste omrijden via Aken vanaf knopen Kerensheide. Via de A76 en dan via Duitsland verder. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij knopen Zaandam 3 kilometer. Dat is een aanrijding. Daar is de linker reisgok dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser parkeert de Sportzomerbus niet voor een stoplicht in Almelo. maar bij de Almeloze Ruiterdagen. En we leggen contact met Fris Barend. Vanavond speelt Oekraïne weer. too hard and I'll cross mine van Velsen, uh, Cross Your Heart. Vorige week speelde hij nog live bij ons in de sportzomer. Maar morgen ook weer live muziek. Chris Berry komt uh, dan naar de studio tussen 1 en 4. Eerder vandaag hoorde u dat kredietbeoordelaar Moody's vijf Nederlandse banken in kredietwaardigheid heeft uh, verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. En ja, dan denk je, maken wij ons zorgen in, de, in overheidskringen? Bijvoorbeeld zorgen van staatssecretaris Wekers van Financiën? Nee hoor, Van Zwekers denkt niet dat er nu problemen ontstaan. Nou, daar uh, bemoeien we ons niet mee. De Nederlandse Bank heeft een reactie gegeven. Uh, daar verwijs ik even naar. De Nederlandse, bank, uh, de Nederlandse regering bemoeit zich toch heel vaak wel met banken... Uh, als ze in de problemen komen. Dus waarom nu niet... Er is uh, geen aanleiding om nu te veronderstellen dat ze in een problemen komen. Maakt u zich geen zorgen over die afwaardering? Ik heb uh, gezegd dat wij ons niet uitlaten over uh, afwaarderingen, over ratings van uh, de rating agencies in de richting van de banken. En de Nederlandse Bank heeft hiervan gezegd dat dit te maken heeft met de algemene economische situatie en dat het verwacht is, dus daar laat ik het bij. Ja, maar u zegt dat tegelijkertijd, er is geen enkele zorgreden uh, is om uh, te veronderstellen dat er zorgen zijn uh, over de banken. Dat is toch wel een belangrijk signaal als ze afgewaardeerd worden? Ratingagenties komen, uh, komen van tijd tot tijd met nieuwe ratings en uh, ik laat me er niet over uit. Maar? maar geen zorgen zorg maken over het spaargeld wat ze hebben op een van deze banken? Ik, zou, uh, uh, ik heb geen reden te onderstellen dat er, uh, dat er zorgen zouden zijn. Er zijn uh, uitspraken gedaan door ratingagencies. De Nederlandse Bank heeft daar een reactie op gegeven. Het ministerie van Financiën onthoudt zich altijd van een reactie daarop. Daar wil ik het bij laten. Staatssecretaris Wekers van Financiën. In gesprek, hoewel, dat is een groot woord. In gesprek met uh, Marcel Bril. De vragen waren wel to the point. Maar uh, de antwoorden die waren <laughs> wat uh, ingetogen. Ja, politieke antwoorden. Dat was uh, duidelijk. Oranje optochten, dansfeesten in Garkov. Het EK voetbal lijkt één groot feest daar ver weg in Oekraïne. Wat de supporters en ook de voetballers zelf vaak niet te zien krijgen... zijn de rafelrandjes van de samenleving al daar. Zo kampt Oekraïne met een enorme aids-epidemie. Dat wil zeggen 1 op de 100 Oekraïners is besmet met het HIV-virus. In de afgelopen 10 jaar is het aantal besmettingen verdrievoudigd. En elk jaar komen er zo'n 20.000 nieuwe besmettingen bij. Correspondent Tim de Wit bezocht een HIV-kliniek in Garkov. Aan de rand van Garkov staat een kleine... Kliniek om HIV-patiënten van medicijnen te voorzien. Ik loop hier naartoe met Sergej Dmitriev. Hij runt deze kliniek. We gaan even naar binnen. We komen binnen. Meteen links om de hoek zit een kleine consultatieruimte. Het, is, het heeft de omvang van een groot toilet eigenlijk. Een klein bureautje erin en een laptop op het bureau. En daar worden patiënten dan opgevangen voor een soort intakegesprek. Every year... Het number van patiënten is growing and growing. Um, How en you Hoe about u dat? We zijn tot 50% van het. dat alleen maar Palawina en Zwivlin. die hun status hebben ze weten en weten. De regering doet zo verschrikkelijk weinig uh, voor ons. Ze betalen nu wel het medicatieprogramma. maar ze doen niets om mensen ervan bewust te maken. dat dit zo'n gigantisch probleem is in de Oekraïne. Dat er zoveel HIV-patiënten bijkomen elk jaar. Ik bedoel, het is natuurlijk van de gekken dat wij een regio zijn. waar het aantal HIV-patiënten alleen maar blijft toenemen in plaats van dat het stabiliseert of afneemt, zoals in de rest van de wereld. We lopen door de gangen van het pand, die zijn allemaal beschilderd. Allemaal hele vrolijke tekeningen van beren, van kleine meisjes, van wolkenluchten. En die zijn allemaal beschilderd door HIV-patiënten die hier elke dag komen. Om dus ze een beetje het gevoel te geven dat het hun eigen huis is. Mm -hmm. Uh -huh. Dus die mensen die niet in de schrikbarend is dat de risicogroepen voorheen, dus drugsgebruikers die noemen we van naalden, geïnfecteerd raken, eh, mensen in de prostitutie, eh, homoseksuelen. Daarin neemt het aantal HIV-patiënten juist af. Maar gewoon onder tussen aanhalingstekens, Normale Oekraïners neemt het aantal alleen maar toe. En dat is een groep waar we nooit rekening mee hebben gehouden. En omdat zo weinig mensen in die groep zich ervan bewust zijn dat dit een probleem is... Ja, is het een ongelooflijk gevaar dat voortdurend op de loer ligt. Ze komen en gaan van patiënten. Die pikken hier allemaal hun medicijnen op. Veel patiënten schamen zich er toch... Erg voor, die willen liever niet met me praten. Die willen ook liever niet dat ik erbij ben op het moment dat ze de medicijnen krijgen. Heel veel mensen worden gediscrimineerd, worden gestigmatiseerd op het werk als ze hier op straat zijn. En wat wij zien is dat heel veel patiënten die hier dagelijks naartoe moeten komen voor hun medicijnen... dat er de helft daarvan op den duur verdwijnt. Die willen niet meer met dat stempel rondlopen van dat ze naar een kliniek moeten om medicijnen op te halen. We zijn in de kliniek en ik mag even met Vera praten. Zij is uh, al enkele jaren besmet met het HIV-virus. Kun je vertellen hoe jij dit gekregen hebt? Het komt omdat ik... Uh verslaafd was aan drugs... en uh, via het gebruik van de verkeerde naald... uiteindelijk besmet ben geraakt. Niet een 13 nou, nee, ik probeer juist wel ervoor uit te komen... dat ik het ben, ook om te laten zien... dat het goed met me gaat. Uh, natuurlijk is het verschrikkelijk om HIV-besmet te zijn... maar er zijn nu zulke goede medicijnen... dat je ook gewoon een goed leven kan hebben. Want ik voel me goed, ik werk ook momenteel. Dus dat is belangrijk. Uh, ik zal het niet van de daken schreeuwen, natuurlijk. Maar... Ik kan er wel een goed leven onder leiden voorlopig. Maar ik ben wel bang dat op een gegeven moment de financiering ophoudt van dit programma. En dan heb ik een probleem. Dus je leeft in een voortdurende angst. Want vandaag voel ik me goed, maar morgen kan het anders zijn. En dat maakt het zo vreselijk om met deze ziekte te leven. Correspondent Tim de Wit hoorde u vanuit Garkov. De Radio 1 Sportzomerbus. Is uh, gearriveerd in Twente, meer in het bijzonder in Almelo... bij de 46e Almeloze ruiterdagen. Duurt tien dagen ja. dat evenement. Ja, ja, Mark Robin. En je kan niet voortijdig naar huis. Nee, zeker niet. Nee. Het is hier meemaken en beleven. En wist jij dat dit een van de grootste hippische evenementen in Europa is... hier in Almelo? Nee. Ja, dat verwacht je niet. Dat weet je niet als je niet in de hippische sport uh, thuis bent. Maar ik heb al heel wat opgestoken hier. Bijvoorbeeld, ik had het vanochtend al over... wat kost het nou om een paard te hebben zelf? Hè? Want dat is, geen, uh, dat is geen sinecure. Dat kost je zo uh, 500 euro in de maand. Moet je daar, uh, dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar de mensen die hier komen... Die hebben of een paard, of ze houden heel erg van paarden. En we hebben haar al eerder gehoord, Helene Klumper staat hier, zei... U, u bent zadelspecialist? Ja, dat klopt. Dus ja. u weet hoe dat zit, zo'n zadel? Ja. En wat ja. je daar allemaal aan kan verstellen? Ook dat, ja. En mevrouw Klumper die heeft, die heeft een winkel in, in paardenaccessoires. Je kunt allerlei dingen bij haar kopen. Daar hebben we het vanmorgen al over gehad. Maar nu heb ik nog een heel mooi verhaal hier gevonden. Namelijk van leerlingen van het AOC... In Enschede, Die hebben een opdracht gedaan, vorig jaar al. En die hebben een nieuwe uitvinding gedaan. En dames, nou is het zo. Hoe lang bestaan de paarden al? Miljoenen jaren, tienduizenden jaren. Klopt. Al ja. heel erg lang. En jullie hebben nu vorig jaar in 2011 iets uitgevonden... wat nog niemand heeft uitgevonden. Vertel wat het is. Het is een borstbeschermer voor paarden. Het is de Equine Chest Protector. En die helpt schuurplekken voorkomen op borst en schouder... als een paard een winterdeken draagt. Het is een borstprotector. En dan moet ik me dus eh, voorstellen, het is een soort ondergoed eigenlijk, hè? Ja, zo kunt u het zien, inderdaad. Ja, want je ziet dus winters zie je paarden in de wei staan, en die hebben dan zo'n groot dekding om. Ja, een deken, klopt, die hebben ze om. En daar kunnen, krijgen ze dus plekken van, zere plekken. Ja, meeste paarden zijn geschoren, ja, een winterdeken is best wel zwaar, dat schuurt over de huid heen van het paard, en daarvoor ja. hebben wij een product ontwikkeld. Jullie hebben een product ontwikkeld voor de school dus, en ik neem aan dat je er een voldoende voor gekregen hebt. Ja, dat klopt, wij hebben een uh, competitie gehad, en daarbij zijn wij Nederlands kampioen geworden, dus beste mbo- bedrijf van Nederland. En nu gaan wij 19 tot en met 22 juli door naar het EK in Roemenië, Boekarest. Dit zijn Miljon van Straten en Kim Groeneveld. Onthoud die namen. Dit, is dus, dit zijn dus echte onderneemsters in de dop. En ze gaan nu al internationaal. Dit hebben we natuurlijk gedaan met ons team. Express Yourself, ja. ons bedrijf natuurlijk. Ja. En onze begeleider, meneer Kaak, die heeft het gewoon super gedaan. Die heeft ons heel goed begeleid en daar zijn we echt heel blij mee. Meneer Kaak, als u luistert, hartstikke bedankt. En ik zie hier dus dat ding, want je moet je het dan toch bij voorstellen. Het is een soort... Uh, ja, een soort hesje is het eigenlijk van zacht materiaal. Het is zwartkleurig, er zitten wat ringen aan... waarmee je dat, die deken dus eraan vast kan maken, hè? Ja, klopt. Ja. Die zet je er extra aan vast... zodat de deken eh, niet meer over de, ja. hoofd, eh, door, over de huid heen ja. schuift. Ja. Jullie zien er trouwens ook heel mooi ondernemend uit. Je hebben een mooi colbertje aan. Jullie hebben een prachtige persmap gemaakt. En er hangt ook een prijskaartje aan dat ding. 39,95. En nu ga ik eventjes terug naar mevrouw Klumper met de winkel. Ja. Ziet u hier wat in, in dit artikel? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Ja. Wilt u het gaat u het verkopen? Ja, ik hoop het wel. Uh, ik ga het in ieder geval wel opnemen in het assortiment. Ja. Ja. En hebben jullie dan ook al zaken gedaan over hoe, dat dan, uh, hoe jullie dat dan gaan afwikkelen? Ja, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Vertel eens. Ja, dat gaan we denk ik niet vertellen. Nee. <lacht> maar hij kost dus 39,95. En uh, dan, dan verdwijnt er dus ook wat in de zak van de winkelier. Dat klopt. Dat klopt, zei zij discreet. Hij Hoeveel? Hoeveel? Nou. <lacht> hebben jullie goede zaken kunnen doen? Dat zeg ik niet. Nee. Maar zijn jullie, hebben jullie al veel van die dingen verkocht? We hebben er 35 verkocht op dit moment. 35? Ja, we zijn eigenlijk net bezig met de verkoop. En ze worden dus gemaakt. Waar worden ze gemaakt? Bij de SWB in Hengelo. Dat is een sociale werkplaats voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. En die zitten nu helemaal klaar, want nu hoort iedereen op de radio van dit ding. En dan wil, ze zitten met de naaimachine klaar om in de massaproductie te gaan. Om die producten te maken. Nou, ze kunnen de 10 per week afkrijgen. Dus oh. dat, uh, ja. Oh, nou, ja, goed zeg. Uh, ik, ik kijk nog eventjes hier. We uh, ja. komen hier natuurlijk, er worden hier ongeveer 25.000 mensen verwacht. Ja. Is er al vraag naar dit product? Uh, nog niet. Het is eigenlijk een uh, artikel waar normaal gesproken in de winter vraag naar komt. Omdat dan ja. ook de dekens uh, dag en nacht worden gedragen. Er worden nu wel wat dekens opgedaan, maar niet uh, voor een lange nee. periode. Dus uh, ik nee. verwacht eigenlijk pas. Uh, ja, En dan moeten ze ook de deken nog een, uh, een aantal weken op hebben voordat dan de schuurplekken ontstaan. En, ja. Ja. Dan, komt, eigenlijk ook pas dan de vraag. komt de vraag natuurlijk. Als de ellende begint, dan staan jullie klaar met jullie paardenondergoed. Mag klopt. ik zo noemen? Ja, dat mag je want ook dan zo noemen. begrijp je. Wat was de naam officieel ook alweer? De E-Queen Chess Protector. De E-Queen Chess Protector. Ja, ik zou gewoon zeggen paardenondergoed. <laughs> ik wil jullie even vragen om mee te lopen naar buiten. Want dan gaan we even kijken hier hoe het hier in Almelo op de Ruitendagen... Ik neem aan dat jullie zelf ook van de paarden zijn. Ja, dat klopt. Vertel eens wat. Doe ja, je hier ook mee met de ruitendagen? Ja, dat klopt. Ik doe volgende week elke dag mee met dressuur en springen. Aha, en hoe goed ben je? Ik doe L1 met mijn dressuurpaad. Wat is dat, L1? L1 is dressuur, is eigenlijk ja, B en dan komt de L1. Maar het is nog een jong paad. Dus ik heb hem hier vorig jaar B voor het eerst gestaat en nu uh, staat ik dit jaar staat ik hem hier L1. Ja. En jij, ben jij ook van, uh, van de paarden? Ben je paardrijmeisje? Ik, ik ben helemaal van de paarden, momenteel rij ik niet. Oh. Ik heb een. Ja, door privé-omstandigheden. Uh, ja? ja? dus, uh, dus je kan alleen toekijken? Ik kan alleen toekijken. Maar dat is ook leuk. Dit is heel erg leuk. Ja. Ja. Hele goede groen hoor. Wat zeg je? <laughs> Hele goede groen. <laughs> Zeg, dames, we moeten zeggen dat het hier vanochtend behoorlijk grijs en nat was. Het begint nu langzaam op te drogen. Ja. Er is ook nog niet zo heel erg veel publiek. Maar ik heb begrepen, vanaf morgen dan gaat het hier echt los. Dat klopt. Wat hartstikke leuk. wat hartstikke gezellig. En het is gewoon een van de mooiste evenementen in Almelo van het jaar. Ja, en ik heb begrepen dat echt mensen uit, he uit het hele land komen hier naartoe. Ik heb al mensen uit Den Haag, het Westland, Hilversum. Ja, dat klopt. En da dat maakt dit denk ik ook heel erg uniek. Omdat het toch Almelo is. Maar Almelo staat wel bekend om de Almelo's eruit te dagen op dit moment. Dat is gewoon heel erg gaaf. Ja, heel erg gaaf. Nou goed, tussen de dressuur door dus met jullie paardenondergoed in de weer. Ik wens jullie heel erg veel uh, succes. Ja, dankjewel. Uh. En uh, we moeten maar even melden dat, uh, ja, ze staan hier klaar met een persmap, dus als ze mensen informatie willen, dan moeten ze maar bij jullie even komen kijken. Ja, dat komt helemaal goed. Uh, bij mevrouw Klumper in de tent, hè? Ja, dat klopt. Ik wens ja. jullie goede zaken en uh, heel veel uh, paardrijplezier. Ja, heel erg bedankt en dat zal vast goed komen. Dat denk ik ook wel. Groeten allemaal Almelo. <laughs> dankjewel. Dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer het Golbert van Brakel en Jeroen Stockhorst. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no claps, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beard.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 I got my Got No I Got Life. Nina Simon. En kijk u ook eens op de webcam uh, van ons, van radio1.nl. Ziet u namelijk hele leuke clipjes voorbij komen. Dit is een prachtige optreden, zagen we van Nina Simon. Ja, en je kunt ons ook twitteren: hè? hashtag uh, Radio 1 Sportzomer. Je kan klagen bij Tom van het Hek. Ja. Je hebt er een dag aan als je wilt, <laughs> als luisteraar. Hè? En uh, kijken en uh, luisteren natuurlijk via radio1.nl. Frits Barend, Frits, uh, ja. Goeiemiddag. Uh, goeie, uh, Goedemiddag. Ja, we kijken met jou graag even vooruit naar de wedstrijden van vanavond. Maar eerst toch nog even Kroatië-Italië gisteren. Waarvan ik dacht eerlijk gezegd al, kijk, dat gaat Italië uiteindelijk winnen. En toen werd het pot toch 1-1. Nou ja, dat was eigenlijk net als tegen Spanje. Italië begon weer heel goed en weer leuk aanvallend. Het is heel verfrissend om naar te kijken ja. wat we niet verwachten hadden voor het toernooi. Maar die coach staat erom bekend dat hij aanvallend durfde voetballetje bij Fiorentina gedaan. En met drie verdedigers beginnen, dat zie je niet veel meer. En knap van Kroatië hoe ze terugkwamen. En die Bilic, je heeft iets. Hè? Die man daar straalt iets vanuit de manier waarop hij zijn spelers omgaat. Hij zoent zijn spelers, hij knuffelt zijn spelers. Uh, Kroatië is natuurlijk ook een land... Uh, ja, dat is het voormalig Joegoslavië. slaafje heb je hebt altijd goede voetballers gehad. En hij heeft, een paar, hij heeft een twee hele lekkere spitsen en een prima spelmaker. En het was een, eigenlijk een fantastische wedstrijd ook, achteraf En als, je dan, als ik uh, daar zo hoor, dan, dan, dan zet jij toch misschien je kaart wat meer op uh, de Kroaten... Die, die door zullen gaan? Of denk je dat Italië... Nou, nou die moeten wel... Uh, die krijgt natuurlijk Spanje straks. En als ik, Italië is in staat om dit Ierland... want Ierland is het leukste land dat wat deelneemt. Dat doet echt is echt alleen maar om deel te nemen met ook dat publiek. Dat blijft maar ja, zeker. Toch, ja. Ik herinner ik me ook van 1988, van 1990, toen ze bij het EK en WK deelnamen. Normaal gesproken gaan ze er altijd uit naar de eerste ronde. In 1990 gingen ze even door. Toen met uh, uh, Jackie Charlton als coach. Het is geweldig publiek. Steunen hun, spe hun spelers altijd. Veel beter publiek dan de Nederlanders. Ik ja. zaterdag in, uh, in Garkov... Ja zat ik tussen het Nederlands publiek. En ik was de enige in de afloop, in ieder geval zei... jongens, kom op, even klappen voor eh, spelers. ze kunnen er ook niks aan doen. Dat ze, ze kunnen er niks aan doen, <laughs> maar oh. je bent supporter of niet. Ik zat er als supporter op dat moment, klapte even voor ze. En de Nederlanders zijn ja. en zo'n kankeraars, en dat hoor je die Iren niet. 4-0 weggespeeld, en ze bleven juichen. Ja. Ja. Maar ja, ze waren of geen kampioen toen het toernooi al begonnen. Wat zeg je? Ze waren nog geen kampioen toen het toernooi al begon. Nee, klopt. Ze zijn, ja, het is al uniek dat ze ja. er we wel eens met allemaal spelers die in lagere Engelse ja. eh, divisie spelen, is toch heel knap. Ja. En coach Trapattoni, die uit, uit Italië coacht, nooit nog in Ierland geweest is toch een fenomeen. Maar Italië is in staat om ook met meer dan 2 het verschil te winnen van, uh, van Ierland zullen ja. ja. we nog even naar Oekraïne-Frankrijk kijken? Want dat ja. is natuurlijk toch een prachtige wedstrijd vandaag. Geweldig wedstrijd. Ik had Frankrijk, zoals velen met mij, heel hoog ingeschat. Is ja, echt ik tegen... heb getipt als, als, als, als Europees kampioen zelfs, Fits. Ja, als Europees kampioen getipt. Ja. Mm. Nou, uh, tegen de Russen winnen in de finale. Ja, ja oh, Ronaldo heeft uh, zegt als ik een koffer met geld had... Nou, die heeft hij. Zou hij al zijn geld <laughs> in Spanje zetten? Ja. <laughs> maar uh, ja, Frankrijk is, was inderdaad de dark horse... En, Thijs zonneveld had het net even over. Het vertreffende columnist dat Nederland een dure voorhoede heeft. We dachten van de voorhoede uh, van Frankrijk. Eens, met ja. Nas, Benzema en Ribéry. Dat is natuurlijk kost Dat was dan meer dan onze hele Nederlandse voorhoede. En die zijn me erg tegengevallen. Heel erg... En, en Oekraïne, Frits? Maar ja, dat, dat, natuurlijk, oude man, maar buitengewoon uh, goed aanwezig. Ja, een echte spits. En Dat ja. verleer je dan blijkbaar toch niet. Want ik hoorde Johan Derk zeggen dat het fouten waren van de keeper, die Isaacson. Hij heeft een hekel aan die Isaacson, die twee kopballen. Nou, daar kon hij echt niks aan doen. Daar had hij ook niks te zoeken bij die kopballen. Dat was gewoon... De spits is dan net even slimmer dan de verdediger. Geweldige spits. Is helemaal niet zo groot, die uh, Shevchenko. Maar won die kopduels. Heeft zo toegeleefd in dit toernooi. En twee geweldige buitenspelers die ik niet kende. Jarmolenko... En Ja, Jamalinko had ik wel eens van gehoord. Maar, ik, maar dat is ook het enige hoor, Frits. Maar nou ja, ik, ik zit opeens was... te denken: hadden wij dat toch niet Ruud van Instroom mee moeten nemen? Nou, uh, Ruud heeft wel iets. Als je dat zo ziet, Genco, En Ruud is een, is, een oorlog, ja, is een winnaar met iets nog van. Die kan nog inderdaad oorlog maken. En godverdomme zeggen wij. Ja, he? En dat mis je wel een beetje in deze ploeg. Ja, want ook, dat heeft, ze, heeft het dan wel een beetje. Maar van Persie heeft dat niet. Dat is gewoon een nette jongen, hoe je het ook bent of keert. Dat is geen vloeker. En uh, van dit had dat wel. Dat was een oorlogmaker. Ik weet nog, ik was een keer in Praag bij Tsjechië en Nederland. Toen werd hij gewisseld. Nou, ik geloof dat hij de bank in de kleedkamer verbouwd heeft. Ja, zo je het ook. En ik hou daar wel van eigenlijk, dat soort spelers. En die missen we in dit halftal. Zullen we nog even kijken, Frits, naar die andere wedstrijd. Zweden-Engeland. Want uh, Eng Engeland hebben we natuurlijk 1-1 uh, zien spelen tegen Frankrijk. Zweden ja. zien verliezen van Oekraïne. Nou ja, Engeland vind ik een veredeld Ierland. Dat, uh, ik heb ze een paar keer gezien dit jaar. We hebben ze tegen Nederland gezien. Ik heb ze tegen België zien oefenen. Daar zit niks qua voetbal in. Uh, dan gaat, misschien gaat Carroll vanavond nog spelen. Dat is die spits bij Liverpool die voor geloof ik 35 miljoen euro gekocht heeft. En die kan niks. Die kan alleen een beetje koppen. Maar die kan niet voetballen. Dus ik verwacht daar niet veel van. En dan hoe het ook went of keert... Heeft er, toch, heeft er wel een mooie goal gemaakt... maar heeft het toch weer niet helemaal laten zien tegen Oekraïne. Ze zijn toch weggespeeld. En ook al die andere uh, Zweden die wij kennen. Toyfone niet gezien, Elm niet gezien... Wermblom, die zo'n fantastische vrije trap had. zat op, uh, op de bank. Het is, dat zijn twee landen die mij zijn tegengevallen, Zweden en Engeland. Nou, Engeland is me niet tegengevallen. Daar verwacht ik niks van. We moeten wachten op Rooney. Als Rooney terug is, dus hebben ze een klein beetje voetbal weer erin. En Steven Gerrard is natuurlijk een mooie voetbal. Maar ook die meer je dat. Engeland Zweden is een minder leuke wedstrijd op voorhand dan uh, Oekraïne. Ja, oh, de grap is dat ik me daar juist enorm verheug. Ja, nee, je verheugt je op Engeland. Maar ja, Engeland is ja. geen Ierland. Vergis je, Engeland is een breiploeg geworden. Ik, ik heb per ongeluk Ierland de enige Britse ploeg genoemd... die nog Brits voetbalt. Nou, dat heb ik geweten, want de Ieren weet je, zijn door de Engelsen... echt op een verschrikkelijke manier onderdrukt. Had dan weer met godsdienst maken, katholieken. Maar die Ieren hebben natuurlijk dus vreselijk geleden door die Engelsen... Nou, dat heb ik geweten, dat ik een Brits ploeg. <laughs> ja, je wordt meteen uh, afgestraft hè, als je iets uh, anders zegt dan we gewend zijn. Frits Barend, dank je wel. Oké, okay, tot, tot morgen. morgen. Frits Barend, ja, natuurlijk vaste uh, vooruitkijker en terugkijker... als het gaat om het uh, voetbal. Zometeen in het uh, volgend uur van de sportzomerprogrammas uh, op Radio 1... natuurlijk ook weer uh, sport uiteraard. Maar ook aandacht voor andere zaken die onze aandacht vragen... in de wereld van het uh, grote nieuws in binnen- en buitenland.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 Uit een mooie actie van Piet Keijzer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van Blog Stok in, omhoog. En eroverheen. En gaat eroverheen. De radio1 Sportzomer jukebox. Prachtig voorhand is dat gespeeld van Krajček valt op zijn knieën op het centercourt. Richard Krajček. Ga naar radio1.nl en speel mee.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 Het zijn nieuwe tijden. Hollen, stilstaan, dan weer doorgaan. Meer werk, meer werknemers. Minder werk, ja. Je moet op alles voorbereid zijn. Inkrimpen als het moet. Uitbreiden als het kan. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Met snelle aanpassingen. Met snelle uitbreiding. Met snelle service. UPC Business.